Uur. Dit is door Al Megens met het NOS-journaal. Een zorghout is ontruimd vanwege een brand. De brandweer spreekt van een zeer grote brand. Het vuur leidt tot veel rook, vooral in het trappenhuis... en op de tweede etage van huizen Vincentius. Het is niet duidelijk hoeveel mensen in het gebouw zijn. Het vuur zou zijn ontstaan in de kelder. Over de oorzaak is niets bekend. Noord-Korea zegt dat de Verenigde Staten... de relatie tussen, de no tussen Noord- en Zuid-Korea verpest met nieuwe sancties net nu het wat beter ging tussen de Korea's. De VS wil onder meer schepen en bedrijven aanpakken... die vanuit het buitenland geld voor het Noord-Koreaanse regime verdienen. Noord-Korea noemt het een oorlogsdaad... dat Trump nog voor de slotseremonie van de Spelen in Pyeongchang... met deze maatregelen komt. Op een snelweg in Duitsland zijn twee mannen doodgereden... die waren uitgestapt om te helpen na een ongeluk. Op de A70 in Beieren was vannacht een vrouw tegen een vangrail aangereden. Ze kon zelf met haar kind uitstappen... De bestuurders van twee auto's erachter zetten hun wagen aan de kant om te helpen. Toen ze de weg overstaken, werden ze geschept door een personenwagen. De mannen waren op slag dood. Het Centraal Comité van de Communistische Partij in China... heeft voorgesteld geen limiet meer te stellen... aan het aantal opeenvolgende termijnen voor de president en de vicepresident. Dat meldt het Chinese staatspersbureau. Nu geldt als maximum twee termijnen. President Xi Jinping is in oktober begonnen aan zijn tweede termijn... als partijleider en legerleider... Volgende week wordt hij ook formeel herkozen als president. Het Centraal Comité begint morgen aan een driedaagse vergadering. Daar wordt het voorstel besproken. Het weer, het is helder en koud. Eerst nog lichte tot matige vorst. Later vandaag veel zon en hooguit 1 graad boven 0. Door de stevige oostenwind voelt het een stuk kouder aan. Vanaf morgen wordt het overdag nog wat kouder... met s'nachts matige tot strenge vorst. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.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 Thank you. 4 deel 2 op deze zonnige zondagochtend. Welkom terug bij dit programma. Wij openden, ik opende met uh, Paul Kinichet... with The Count Basie Sextet, de Royal Garden Blues. Uh, dit programma is, zoals eerder gezegd, opgedragen aan uh, een rij van saxofonisten, omdat dat een instrument is dat. Uh, in de jazzmuziek een onuitwisbare rol speelt. We gaan verder met meneer Clifford Brown... een jonge legende die niet ouder dan 26 geworden is... maar um, wereldfaam heeft verworven. We gaan luisteren naar een uh, bezetting. Clifford Brown met uh, daarbij de mm. grote jongens... Art Blakey op het slagwerk, Horace Silver piano, Lou Donaldson op de alt en Curly Russell op de bas. En het nummer is If I Had You. Clifford Brown, Eva I Had You. Ik ga nu eens laten horen van uh, meneer Bud Johnson. Dat was een, uh, oorspronkelijk een uh, pianospeler en drummer. En eh, nadat hij, stel ik me dan voor, jarenlang mensen begeleid had... Uh, op de drums of uh, aan de piano en allemaal vreselijke dingen gehoord had... dacht hij ongetwijfeld... Dat kan ik beter en ik ga ook saxofoon spelen. En dat eh, is gebleken een goede keuze te zijn geweest. Uiteindelijk heeft hij gespeeld eh, met eh, alle groten... Ben Webster, Benny Goodman, Coleman Hawkins, Dizzy, Duke Ellington... Quincy Jones heeft natuurlijk een geweldige leerschool gehad. En dat gaan we horen. Eh, Buddy Johnson met zijn septet gaan we nu horen in de Used Blues... speelt door de groep van Bud Johnson. Ons aller Tony Eijk... ...die wij kennen in vele gedaanten en vele hoedanigheden... ...heeft, eh, blijkt ook een hele goede orkestleider en arrangeur te zijn. En hij heeft op enig moment eh, onze eigen Skymasters eh, geleid... ...en daarmee platen opgenomen. En eh, ik ga nu een opname laten horen uit 86... ...en... Uh, het is een, uh, een stuk waarin we Dick Vennick op de tenor horen en Bart van Lier op de trombone. De Skymasters onder leiding van Tony Eck met een bekend stuk. Het thema van de Pink Panther. is me toch ook wat. Twee keer hetzelfde stuk in één programma. Nou, dat was dan nog maar, <laughs> nog maar een keer Laura gespeeld door Don Bias. Iemand die we um, heel lang geleden veel hoorden omdat hij allerlei Beatles-stukken op de plaat had gezet. Uh, dat is uh, Herbie Mann, de thrashfluitist. En toen is hij eigenlijk bekender geworden dan in de periode dat hij gewoon jazzmuziek maakte. En eh, hij speelt prachtig, vinden velen, en ze maken verschillen natuurlijk altijd. En waarom ik hem ook laat horen is het feit dat eh, de dwarsluit, eh, het bespelen van de dwarsluit sterk is gelieerd aan het bespelen van de saxofoon vanwege de overeenkomende vingerzetting. Uh, Herbie Mann, geboren in 1930, overleden in 2003. Uh, die is uh, saxofonist oorspronkelijk geweest in een beroepsmilitaire band. En toen ging hij over op de dwarsfluit. Toen ontmoette hij een conga-speler. En maakte een tournee door Brazilië. En werd onwaarschijnlijk wereldberoemd. En uh, hij heeft ook bijgedragen aan uh, de... Geschiedenis van de bossa nova in de jazzmuziek. Ik ga nu een stukje laten horen. Cara Bunta. Burby Man. Ik ga even de agenda doornemen... voor wie vanmiddag... ergens heen wil... en naar jazz en aanverwante muziek wil luisteren... en niet weet... welke keus te maken. In... Um, ja. <laughs> in Zwanenburg. In het cultureel centrum... De Olm om twee uur. Het Spaanenquartet. André Blankert en de Zijnen. Dan om drie uur in Haarlem, in het lichthuis. Dat is bij de lichtfabriek. Helende geluiden. De singer-songwriter... Noam Vazana. En die speelt... Ladino-muziek. Arabische, Noord-Amerikaanse muziek. En jazz. Dan krijgen we om drie uur in de Oude Kerk... in Heemstede. De um, Harbor Jazz Band. Een heel lang bestaand orkest. Dat was een... Um, een suborkest voor uh, uh, dat hing aan de Dutch Winkels band. De Dutch Band daarin speelde de, de Banjeman. En die ging uh, niet uh, op een gegeven moment ging hij alleen nog het management doen. En als de, uh, de Dutch Swing bezet was, dan bood hij een ander orkest dan de Harbour Jazz Band. En die spelen om drie uur in de Oude Kerk aan het Wilhelminenplein in Heemstede. Een aanrader. Dan krijgen we in Hillegom in de Hoofdstraat in hotel-restaurant Villa Flora... het Jazzy Sunday Afternoon met een vast jazz-trio... en als gast vandaag de saxofonist Ronald Janssen-Heidmeijer uit Haarlem. Dan hebben we het aan de Schippeldijk... dat is een bolwerk van bluesmuziek... Eetcafé de Scheck... en daar spelen vandaag Simple Minds Undercover. In de Raaks... Uh, ja, Raaks Café en Wijnbar. Het Jestrio, Kajan Witmer aan de piano. Rienus Groeneveld, de Beul op de sax. En Hans Ruigrok op de bas. Dan hebben we Café Studio vandaag. Begint om half vijf op de Grote Markt in Haarlem. Robert Vossen en Thomas Toussaint met klassieke Chicago Blues. En in de Zijlstraat ten slotte de Flapkan... Dat uh, in het programma De Harlemse Pop Scene on Tour. De Bone and Richards blues band. Er is genoeg te beleven. En anders uh, ga je maar plaatjes draaien of aan het strand lopen of andere leuke dingen doen. Ik ga nu um, ja, is dat horen. Flip Phillips en his orchestra. Salute to press. stelde straks... Uh, waar je allemaal heen kunt vanmiddag... is allemaal buiten het dorp... maar dat gaan we natuurlijk niet doen... Uh, alvorens wij eerst in het dorp... en een van de talloze gelegenheden... in het dorp zelf... of aan het strand... Uh, hebben geluncht. Want uh, daar uh, hebben wij... de kust en de keur mogelijkheden te over. Ikzelf... ben vanmiddag uitgenodigd... voor een lunch. En... Uh, onder één voorwaarde dat ik iets laat horen van Nina Simone. Nou, en daar doe ik uh, voldoen ik graag aan. Do I move you? Do I move you? Are you willing? Do I groove you? Is it thrilling? truth now. Do I move you? Are you loose now? The answer better be yes. Yes. It pleases me. Are you ready for this action? Does it give you? is me When I touch you Do you quiver Zo, dat zijn weer een aantal luidsprekers ontploft. Dat was uh, het orkest van Count Basie en het stuk heette Two Franks, Twee Franken. En daarmee uh, wordt bedoeld twee uh, heren op de sax in het orkest, Frank Foster en Frank Wes. Dan ga ik nu graag iets laten horen van uh, Lils McIntosh, Mr. Paganini. The concert was over in Carnegie Hall The maestro took bow after bow He said, my dear friend, I have given my all I'm sorry, it's all over now When from the balcony way up high There's some. A mournful for crime One, two, three... Mr. Paganini Please play my rhapsody And if you cannot play it Won't you sing it? And if you can sing it You simply have to swing it Come on and swing it Listen Paganini We breathlessly awake Your masterful baton Come on and sling it And if you can sling it We simply have to Sing it We heard your repertoire And at the final bar We greeted you with round applause But what a great ovation Your interpretation Never get much For a moonlit sky So Mr. Paganini, now don't you be a meanie What have you up your sleeves, come on and spring it And if you can't spring it, you simply have to spring it We you heard your repertoire and at that final bar We graded you with round applause But what a great ovation your interpretation I never get much for a moolet sky. So Mr. Big and Minnie, now don't you be a meanie. What have you of your sleeves, come on and spring it. And if you can spring it, you simply have to swing it. Lil's McIntosh, onze eigen Hollandse... Lils Macintosh. Um, binnen de grenzen van Zandvoort... hebben we ook uitstekende muzikanten. Waaronder... om maar eens iemand te noemen... onze accordeoniste Gree van den Berg... die net zo makkelijk... Uh, wat voor muziek dan ook begeleidt... als uh, een hele avond de mooiste jazz-solo speelt. En... aan haar ga ik het volgende stuk opdragen. De Dutch Winkelersband, Band... die heeft een cd opgenomen... met... Uh, accordionist Johnny Meyer en het eerste stuk is getiteld Chicago <tieden> Met de Dutch Swing College Band Chicago. Ik laat nog één stukje horen. En dat is een slower Out of Nowhere. Zo, wat een prachtig slotakkoord. Johnny Meijer met de Dutch Swinkelis Band. Waarbij uh, een prachtige trombone-solo werd gespeeld door ons aller uh, dik kaart. FMDS op zondagochtend, zondagmorgen, uh, is alweer bijna ten einde voor deze dag. En, uh, ik ga afscheid nemen en wij worden brusk weggeblazen door... Uh, het nieuws, het journaal en de reclame. Ik neem af alvast afscheid. Graag tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. En eh, maak er een mooie dag van. Eh, wie gaan wij horen als slot? Het trio Pim Jacobs. Pim Jacobs. Piano Ruud Jacobs op de bas. En eh, ja, Wim Overgouw op de gitaar. En als solist de onvergetelijke Ruud Brink stuk dat we gaan horen Our love is here to stay